2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom en Suzanne Bosman. Hij is een superkop, zegt de een. Een keiharde fighter, zegt de ander, hoe dan ook. Gerard Bouwman is baas van de nationale politie en straks bij ons te gast. En cabaretier Emilio Guzman recenseert onder andere de film Much You Do About Nothing. Radio 1 vandaag vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... na het NOS Journaal met Marian Koekoek. Minister Kamp is onderweg naar Groningen om de bewoners van het gaswinningsgebied te informeren over het kabinetsbesluit. In de ministerraad is er een besluit genomen over de gaswinning en compensatie voor de provincie. De toelichting geeft hij in het gemeentehuis van Loppersum. Daar heeft niet iedereen er vertrouwen in dat Kamp met goed nieuws komt. Niks! Nee, echt niks. Nee. nee. Hij heeft ons in het voorjaar van 2012 ons al ballazerd. Toen, de, toen heeft hij dus gezegd, dit kan zo niet, dan moet de productie moet naar beneden. Maar heeft hij die beste jongen gedaan? De productie alleen maar opgevoerd. Dus wij voelden ons vies in ons kruis getast. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken... wil gevangenen ruilen met de rebellen. Dat zei hij in Moskou, waar hij zijn Russische collega Lavrov bezoekt. De Syrische regering en de rebellen moeten allebei een lijst opstellen... met gevangenen en die kunnen dan worden geruild. De Syrische minister zei ook dat hij een plan heeft opgesteld... om een staakt het vuren af te spreken in de zwaar belegerde stad Aleppo. Dit plan kan volgens hem ook gebruikt worden in andere steden... waar gevochten wordt tussen de rebellen en het regeringsleger. President Museveni van Oeganda heeft geweigerd een anti-homo-wet te ondertekenen. Volgens de wet is alles wat met homoseksualiteit te maken heeft strafbaar. In een brief waaruit een krant in de hoofdstad Kampala citeert... schrijft Museveni dat homoseksuelen niet bestraft of gedood moeten worden... maar dat ze moeten worden gered homoseksuelen zijn volgens hem abnormaal... of ze zijn zo geworden omdat ze op geld uit zijn, zo staat verder in de brief. Volgens een BBC-correspondent in Oeganda... beseft Museveni dat de wet zal leiden tot internationale verontwaardiging... en dat sommige landen dan kunnen besluiten... de hulpverlening aan Oeganda stop te zetten.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 Er is een ongeluk gebeurd op de A7 vanuit Hoorn naar Zaandam. Tussen Avenhoorn en Purmerend staat 3 kilometer. De weg is daar afgesloten vanwege bergingswerk. En de andere kant op is de linker rijstrook dicht vanwege datzelfde bergingswerk. De A9, Alkmaar Amstelveen voor het knooppunt Rotterpolderplein, 2 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 naar Den Haag. Daardoor loopt het vast tussen het knooppunt Prins Klausplein en Voorburg. En zijn er twee rijstroken dicht. Dag ondernemer.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 Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. En vandaag Gerard Bouwman, hoofd van de nationale politie... over onder meer winkeldiefstal en synthetische drugs. Emilio Guzman is cabaretier en vandaag onze gastrecensent. Hij zag onder meer de film Much Ado About Nothing. En Geloof het of niet, maar wij Nederlanders drinken de meeste koffie... van alle nationaliteiten ter wereld. We gaan het erover hebben en we hebben natuurlijk ook muziek vanmiddag. My Baby... My baby, Zij gaan uh, vandaag de muziek verzorgen bij Radio 1 Vandaag. Eh, als u ze niet alleen wil horen, maar ook zien... kunt u natuurlijk gewoon naar het Rembrandtplein, naar de Kroon in Amsterdam... waar u van harte welkom bent. Of u kunt naar de site van Radio 1 Vandaag... waar de uitzending ook te horen en te zien is nieuws vandaag. De rechtbank in Amsterdam die heeft een streep gehaald door de verhoging van de maximumsnelheid op de A10 West. Daar ging het maximum omhoog van 80 naar 100 km per uur. Maar minister Schultz van Hagen van Verkeer die moet dat besluit heroverwegen. Milieudefensie en de gemeente Amsterdam die waren naar de rechter gestapt. De minister over deze uitspraak.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 Het duurt allemaal wel heel lang op deze manier, toch? Uh, nee, want uh, in principe zegt de rechter niet dat we de snelheid terug moeten brengen. Dus de situatie die, uh, verandert uh, niet op dit moment. En uh, wat wij moeten doen is binnen zes weken een nieuwe beslissing op bezwaar uh, nemen, zoals dat heet. En uh, ja, dus opnieuw motiveren. We zijn daar uh, met de A13 ook mee bezig en bijna mee klaar. En dat zullen we voor deze ook gaan doen. Ja, betekent dat dat er voor of na de zomer echt helemaal concrete duidelijkheid is? Nou, er zijn twee dingen. Voor de A13 geldt dat we in hoger beroep zijn gegaan. Ook hier zullen we dat moeten bestuderen. Maar voor de A13 hebben we ook gezegd, we zullen wel in de tussentijd proberen om het opnieuw te motiveren. Om ook de duidelijkheid te geven aan de omwonenden. Uh, want ik vind het dat ook belangrijk. Hè? Dus aan de ene kant zeggen we zijn er niet eens met de rechter over het besluit met betrekking tot de A13. En aan de andere kant wil ik wel graag de omwonenden duidelijkheid geven over welke cijfers gebruiken we dan. Uh, en voor deze uitspraak over de A10, ja, die, die, die, die wordt nu ongeveer uitgesproken. Dus dat zal ik even uh, moeten bestuderen. Nou, ze moeten een hoop bestuderen, minister Schultz. Zoals dat in gesprek met NOS-politiek verslaggever, verslaggever Vincent Rietbergen. Hij scheurde als motoragent met lange haar en bakkenbaarden achter aan. Reed als officier van justitie in een rode Chevrolet Corvette. Hij stuurde als korpschef in Den Haag wijkagent op dienstreis naar Marokko. Hij werd baas van de AVD met als motto, mindere BVD, meer James Bond. En nu zie hij de machtigste politieman van het land. De baas van de nationale politie, Geert Bouwman. Welkom. Dank u wel. Ja, U komt niet zo heel vaak in de publiciteit, vinden wij als journalisten natuurlijk althans. John van den Heuvel, misdaadverslaggever, u wel bekend, klaagt ja. erover. Ja. En deze week ziet u prompt uh, zowel bij Kneeval en Van den Brink als bij ons Radio 1 vandaag. Klein publiciteitsoffensiefje. Ja, u snapt natuurlijk dat ik van de uitlating van Sjong van der Heuvel... zodanig geschrokken ben dat ik tegen mijn communicatie heb gezegd... als er wie de weer gaat op de tv en naar Radio 1. En, uh, nou ja, dus ik zit hier en ik hoop dat hij daarmee tevreden is. Maar hij, hij zei, ja, volgens mij heeft de gemiddelde Nederlander... geen idee wie de baas van onze politie is. Zit daar wat in? Nou, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Als hij dat zegt... dan zit daar ongetwijfeld de kern van waarheid in. En de vraag is of ik nou... Uh, of het nou goed is voor mij om nou zo'n uh, publiek figuur te worden. of dat het nou aardig is dat ik uh, misschien kan bijdragen aan het beter organiseren van politie. Ja, het, wel is alle, de combinatie, het is een combinatie. U bent me helemaal voor. Het is een combinatie van dingen, denk ik. Ja, Want u houdt bijvoorbeeld geen nieuwjaarsreden? Nee. Omdat? Oh, de, de, kijk, de, de, die, die hele rolverdeling tussen wat korpsleiding is en korpschef. en wat nu in die elf eenheden zit. dat de, uh, de eenheden nieuwjaarsrecepties houden, dat vind ik een prima ding. En als dat daar nou elf keer gebeurt... dan vind ik de overtreffende trap de twaalfde keer... voor een volledig grote receptie. Uh, laat ik maar zeggen, dat vind ik een beetje overdan. En overigens ben ik niet echt het type receptietijger, zal ik maar zeggen. Oh. Maar was het niet toch een mooi moment geweest? Omdat er zoveel gebeurd is het afgelopen jaar. Je bent enorm met die, enorme, met die, met die ja. reorganisatie bezig van de nationale politie. Dat je zegt, oké, okay, we gaan nu verder met z'n allen. Met die nieuwe regio's. Nou, ja, eenheden. Ik, verbeter, oh, ik ben een onophoudelijke verbeteraar. We hebben nu eenheden. Um, uh, ja, dat kan een mooi moment geweest zijn, maar er is een keerzijde aan. Hè. We hebben op 12 december, en dat is, dat is echt een mijlpaal... hebben we zowel met de bolden als met de medezeggerschap... zijn we overeengekomen hoe we echt versneld die personele reorganisatie kunnen laten gebeuren. En laat ik u nou zo vertellen hè, dat uh, er zit nog echt veel onrust in die politieorganisaties. Er zijn echt veel mensen die geen idee hebben waar ze terechtkomen. Ja, er is een baangarantie, zal ik maar zeggen, maar er zit een heleboel meer aan vast... En uh, op de vraag, is het nou een goed moment om feest te vieren... dan zal ik maar zeggen, voor de interne situatie is mijn antwoord nee. Er zit nog echt te veel onrust, er overkomt mensen nog een heleboel. Dus laten wij nou maar proberen daar onze energie in te zetten. Was dat te voorkomen geweest, die onrust? Of zegt nee, u, dat hoort er nou af, eenmaal bij af, bij een reorganisatie? Absoluut niet. Ja, kijk, inmiddels, uh, ja, met, met de aankondiging die ik heb... Hè, dan loop ik 44 jaar mee in dit vak. Ja, ik weet dat u het niet zou zeggen, maar dat zegt u niet. En... Uh, uh, ik heb zoveel reorganisaties meegemaakt. En het is echt onbestaanbaar dat een reorganisatie is zonder pijn. En wat wij proberen, en neem dat nou aan... met alle fouten, met vallen en opstaan dat we echt proberen daar zo min mogelijk fus en gedoe... en zo min mogelijk ellende voor mensen te veroorzaken. Ja, dat gaat natuurlijk over het politieapparaat zelf. Ja. Nou, nou heeft die reorganisatie, die omvorming van die 25 korpsen... naar 10 eenheden de, ja. de nationale politie een doel. Namelijk dat u beter en efficiënter gaat werken. Van ja. de week zat u bij de collega's knevelen van de Brink. U zei, ja. een van de die. fijne dingen is dat het aantal overvallen op winkels is afgenomen. Daar werd gepikeerd op gereageerd door Detailhandel Nederland. Die zei, dat heeft helemaal niets te maken met de nationale politie... Politie. Die daling is al lang daarvoor ingezet. En dat komt omdat wij zo goed samenwerken met politie en justitie. En niet door u. Ja, ik heb altijd een probleem als er geciteerd wordt. Namelijk, dan is het mijn tekst niet. Dus als u hem nou precies zou formuleren... Zou, heb ik gezegd dat nationale politie mede daarop van invloed is geweest. Ja. Ik heb ook gezegd dat dat een trend is die een aantal jaar geleden begonnen is. Ik heb ook gezegd dat de aantallen... He, dus uh, kunt u politie zorgen dat er de, het aantal woningbraken gehalveerd wordt? Kunt u dat? dat wij een aandeel kunnen leveren... maar dat het niet van ons is. Wat ik met die overvallen gezegd heb... en Ordeca Nederland heeft overigens gelijk... het beleid... Detailhandel Nederland. Detailhandel Nederland. En er zit ook... Uh, wij, wij registreren beide zou ik maar zeggen... De, het, de veiligheid begint bij een burger zelf. Dus voor de winkelier en ieder die een bedrijf heeft... begint de veiligheid bij hemzelf. Maar de andere kant, en dat heb ik ook gezegd... en dat is ons aandeel... is het aantal overvallen... wat is opgelost, toegenomen in diezelfde paar jaar... Van uh, 21 naar 34 procent. Nou ja, kunt... de cijfers worden niet bestreden, maar het gaat om. Nee, maar... Waar komt het door? Nou, dat, dat, dat ben ik aan het formuleren. Dus, makt u, makt u het dus het aantal opgeloste zaken is toegenomen van, 29 naar 4, nee, van uh, 23 naar 34 procent. Dat kunt u veel of weinig vinden. Maar we lossen echt een derde meer overvallen op. Dat is het aandeel wat wij kunnen leveren. En we kunnen nog wel een paar dingen. Dus het is niet alleen van ons. Maar het feit dat dat zo gebeurt, dat is voor... mede een, een effect van nationale Jawel, politie. Nou Jawel, maar dat is dus een ander cruciaal punt. Zij zeggen, eh, voordat de nationale politie er kwam... werd er geen informatie uitgewisseld. En nu gebeurt dat nog steeds niet. Nou, dat is niet waar. Nou, dat is hun ervaring. Ja. Want winkeldieven okay. die in meerdere delen van het land opereren... die kunnen gerust hun gang gaan. Want de ene politieafdeling zegt niet tegen de andere... hij is hier al geweest. Nee, maar dat is nu de aardigheid van, van echt het systeem. En dat is echt wat in een jaar veranderd is... Het delen van informatie vroeger in de oude korpsen is altijd een issue geweest. Hè? Dus uh, de informatie was altijd van jezelf. Dat nu met een aantal ingrepen die we gemaakt hebben. Uh, en, en dat is dus de informatieorganisatie. Er zit volstrekte coördinatie op dat onderdeel. En ik bestrijd dus dat dat zo is. Die informatie wordt in Nederland gedeeld. Daar zit geen enkel slot meer op. Hebt u de indruk dat uh, mensen zoals bijvoorbeeld zo'n organisatie... als Detailhandel Nederland, maar misschien nog wel vanuit andere groepen... dat er uh, gezegd wordt, ja, zie je wel, uh, het werkt toch nog niet zo goed? Dat u, dat u toch nog op wat weerstand stuit? Dat, uh... Kijk, um, als u denkt dat de politie een uh, organisatie is... die, die in zijn eentje voor veiligheid kan zorgen, is het antwoord nee. We zijn van een heleboel schakels afhankelijk. En dat uh, een van de voorbeelden is ook de burger zelf. We hebben uh, burgernet, om maar eens even te zeggen, 1,2 miljoen... Aansluitingen zitten dan op. Dus als mensen nou maar bedenken uh, dat ze iets zien waarvan ze denken, hiervoor moet ik 112 bellen. Dat helpt natuurlijk geweldig. Die 65.000 mensen die kunnen het nooit in, in, in, met z'n 65.000. En intussen is het dan makkelijk om uh, zeg maar de politie te bashen, Van Kijk, maar de politie doet het niet goed. Als het dus ergens fout gaat. Kijk, er is, er is een ander, uh, uh, laat ik maar zeggen, issue in Nederland. En dat is. Uh, Nederland heeft meer verstand van politie dan de politie zelf. Dat vind ik altijd een fantastisch fenomeen. Hè? Dat heb ik dus bij de AIVD niet meegemaakt En toen was ik officier was ook niet. Van politie weet iedereen hoe we dat moeten organiseren. En daarom komt u nu naar buiten en zegt u, kijk, hier ben ik. Want ik ben de baas van de Nationale Politie. En Dit zijn wij. Ik zeg dat wij in een jaar tijd, waarin pijn en ellende in die reorganisatie zit, onvermijdelijk. En de angst was: gaat dat wel goed met die prestaties? Dat aantoonbaar de prestatie is toegenomen. We gaan er zo en, door. En we gaan over door, met name dan over die politie, want de burgers, dat zijn wij. En dat is weer een ander onderwerp. Maar u zit voor de politie. Maar eerst luisteren we weer even naar zwingende muziek waar u rust op mag dansen van My Baby. Veel meer van ze in de loop van de middag bij ons aan tafel. Gerard Bouwman, hoofd van de Nationale Politie, om het zo maar eens even te zeggen. U hebt ook gewerkt bij de IVD, ja, meneer Bouwman. Ja. Um, de laatste tijd heel veel in het ja. nieuws natuurlijk. In verband met alles wat te maken heeft met Snowden en de NSE. Hoe, hoe kijkt u naar die hele zaak van Snowden en de NSE... en alles wat daarover bekend is geworden, over hoe wij worden afgeluisterd? Heel bedenkelijk, zie ik al. Ja, dat kijkt er moeilijk bij. Ja, maar dat zouden we niet verklappen. Het is radio. Dus dan kun Ik, ik, nou, ik, hoop, ik webcam, hoopte dus. dat mijn mimiek achterwege zou blijven. Maar dat Helaas, is dan helemaal niet ja. zo. Nou, ik probeer even uh, terug te denken. Ik was uh, hoofd van de AIVD. En um, laat ik het zo zeggen. Het, het, de, de vraag of uh, die, die partners in intelligence elkaar alles vertellen wat ze doen. Um, daarvan kan ik me overigens niet voorstellen dat in, laat ik maar zeggen, veiligheid en in intelligence. Uh, dat mensen dat van elkaar verwachten en daar ook op rekenen. He, dus het feit dat je niet alles vertelt... dat je niet het achterste van je tong laat zien... Dat hoort er gewoon bij? Ja, dat, dat, voor mij is dat mijn ervaring standaard in die intelligence-wereld. U voelt zich achteraf als ex baas van de AIVD niet in die tijd... in die zin een beetje bedrogen... dat die Amerikanen veel meer deden dan u wist. Onze partners he, zijn Nou, bedrogen is misschien een groot woord. He. Uh, ik, het, het speelde zich kennelijk ook af. Dat is nog maar aangetoond in de tijd dat ik hoofd van de AIVD was. En dat stemt mij minder vrolijk. Toch wel? Ja. U had het willen weten? Nou ja, kijk, je, je kan je voorstellen dat er landen in de wereld zijn... Uh, waarvan je zou zeggen, nou, dat zijn Those are not your allies. Hè, dat, dat, je, uh, dat je daar veel meer op je hoede en op je qui bent. Uh, en laat ik zeggen, de, de, de schaal en de intensiteit is echt iets waar ik van opgekeken heb. Maar had u het niet moeten weten? Ik, ik had dat graag willen weten, maar ik constateer dat het niet zo was. Uh, en dat dat beeld uh, wat wij hadden, dat dat een, een, inmiddels een bijgesteld beeld moet zijn. Nou gaat president Obama er vanavond iets over zeggen. Hè? Is de ja. verwachting over uh, of, of het niet ingeperkt moet worden. De enorme hoeveelheid gegevens die de NEC uh, verzamelt. Ja, wat, wat vindt u dat het echt te ver gaat en dat dat ingeperkt zou moeten worden? Nou, Het, het, zijn, het zijn twee dingen. Eén uh, is de hoeveelheid data die je binnenhaalt. Hè? Dus ik zou bijna zeggen, uh, dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? Dat gaat ook via de satelliet. Haal nou een hoeveelheid data van een satelliet binnen. Als je, dat, als je dat nog in velletjes papier zou kunnen zien, he, is het een, een onmogelijke reis te breien. Dus hoeveel er ook binnengehaald wordt, wil nog niks zeggen datgene wat je ermee doet. He, dus je maakt eigenlijk strings. He, dus je, je, je maakt een rijtje woorden, zal ik maar zeggen, waar je op gaat zoeken en selecteren. Ik zal maar zeggen: bom of handgenaad of aanslag of terrorisme of wat dan ook. Dus dan maak je de zoekslagen in. En hou je dus maar een klein beetje over. He, dus wat je binnenhaalt, is niet hetzelfde als wat je tot je neemt of wat je daadwerkelijk ziet of leest. Maar ik eh, heb er toch recht op dat als ik verder niks met terrorisme te maken heb, dat, eh, dat, dat ik niet afgeluisterd heb bekeken hoor, of niet? Ja, daar mag u van mij recht op hebben. Dat, dat is ook. Zo. Ja, maar u doet het wel. Ik zeg even u nu voor het gemak. Hè, maar, maar laten we zeggen, de Veiligheidsdiensten die doen dat. Ja, veilig, ja, dat maar dat is, dat is door, laat ik maar zeggen, Snowden uh, uh, aangetoond. Dus dat Alleen. Vindt u het goed dat dat op die manier naar buiten is gekomen? Ik denk, ik, ik heb er uh, geen enkel probleem mee uh, op de manier waarop dat naar buiten gekomen is. En ik, ik vind het, laat ik maar zeggen, echt een. Uh, uh, uh, het, het blijft een, een forse ingreep, hè? zeker als je buiten het circuit van de bedreiging, bedreigingen zit, zal ik maar zeggen dat dat gebeurt. Dus het feit dat dat bekend is geworden... en zo'n discussie heeft opgeroepen, dat vind ik helemaal prima. En zou dan Snoden niet ook eigenlijk veel meer salonfeet moeten zijn... en overal ontvangen ja. moeten kunnen worden? Ja, dat is technisch toch een ander ding. Hè? Ja, Want... maar wat, wat, wat nee, voelt maar, u daarbij? Kijk, wat, wat mijn wens zou zijn, is wat anders. Er, er is nog steeds gewoon een van onze belangrijkste bondgenoten... de Verenigde Staten, daar hebben we rechtshoofdverdragen mee... die heeft zich volgens de Amerikaanse wetgeving schuldig gemaakt... aan een serie ernstige misdrijven... En dan is het niet zo dat wij nu die overeenkomst zouden kunnen opblazen... omdat wij er een moreel ander beeld van zouden hebben. Dat kan dus niet. Hmm, dit is, het heeft allemaal als doel, uh, wordt gezegd althans, om het terrorisme te bestrijden. Uh, we hebben gisteren nog van onze eigen minister van Buitenlandse Zaken Timmermans gehoord... dat er, als het om jihadisten gaat hier in Nederland... er zijn een aantal Nederlanders zijn naar Syrië gegaan. Er zijn nog twintig teruggekeerd, maar die houden goed in de gaten. Dat doet u? Nee, nee. Dat is prima. Is dat een natuurlijk werk voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten. U bemoeit zich daar helemaal niet mee. Nee, ja, dat is ook niet waar. De politie heeft elf eenheden, tien regionale. In elke regionale eenheid zitten regionale inlichtingendiensten, de RID'en. Dat zijn er in totaal in Nederland. Zijn dat er meer dan uh, 200? En die vallen onder het gezag van de AIVD. He, dat zijn, zo kunt u dat uh, zeggen, meer de voelsprieten die in de samenleving zitten. Dat heeft de AIVD ook nodig. Dus die r ideeën die verzamelen informatie, relevante informatie. De niet van de AIVD. Maar ook van collega's, wijkagenten enzovoorts. En, en, en dat is, laat ik maar zeggen, de, de, de, de verfijning die zit in de maatschappij. Laten we eens gaan praten over iets uh, waar u uh, wellicht ook wel... in ieder geval als nationale politie veel mee te maken hebt. Blijft u dus even bij ons, uh, meneer Bouwman. Want er is een opleving in de productie van ecstasy, Speed... en andere synthetische drugs in Nederland. Vooral te zien aan de hoeveelheid gedumpte afval uh, die gevonden is. In 2013 was dat twee keer zoveel als het jaar ervoor. Pillen en poeiers die worden niet alleen meer in uh, afgelegen loodsen gemaakt... maar ook uh, gewoon in, in koop- en huurwoningen. En het zou dus zomaar kunnen zijn dat, dat mijn of uw... De buurman de populaire televisieserie Breaking Bad aan het naspelen is... en chemisch spul op het vuur heeft staan te pruttelen. Aan tafel drugsonderzoeker Ton Nabbe van de UvA. Uh, meneer Nabbe, uh, die, die groeiende productie, hoe, hoe kunt u dat verklaren? Nou ja, daar dat, dat, zijn verschillende redenen voor. Sowieso is groeiende productie een golfbewegingen. Want we hebben al eerder een groeiende productie gehad. Zeker in de jaren negentig. Toen het middel net was verboden in 1988. Was het nauwelijks op de markt. Er waren wel berichten over dat, uh, dat, er, dat er handel in was. Werd verboden en vervolgens is het daarna flink gaan groeien. Uh, wat ook interessant voor, voor misdaadnetwerken. Het is een heel populair middel wereldwijd. Dus er valt geld aan te verdienen. En uh, dus je zag in de jaren negentig al enorme productie en toename daarvan. Dat is onder andere door de, de USD, die toen op werd gericht, unit synthetische drugs. Die hebben gedacht: ja, we kunnen die pillen wel pakken, maar we gaan voor de precursoren. De PMK destijds. Waarin dat is? PMK, dat is een precursor om uh, mdma ecstasy te maken. Um, een, pre nou, dat, pre een precursor. Dat is gewoon, ja, een, eigenlijk ja. gewoon een basis-grondstof uh, ja. een, een mm -hmm. om, om dat te maken. Uh, dat heeft heel even succes gehad. Uh, vervolgens zie je dus dat misdaadnetwerken elders uitwijken. Komt het via China, komt het dan Europa weer binnen. En uh, wordt de productie gaat weer omhoog, prijs gaat naar beneden. Dat heeft eigenlijk tien jaar lang zo geduurd. En nu zie je op een gegeven moment dat er eigenlijk wereldwijd iets met die PMK-grondstof eh, eh, is het eigenlijk moeilijker te krijgen. En nu zie je op een gegeven moment dat er dus naar een ander middel wordt overgaan. APAAN staat nog niet op de lijsten, nog niet op WVMC, dus de Wet, eh, wet Misbruik voorkomen met mis, eh, Chemicaliën. Dus dan is het eigenlijk een race tegen de klok. Men weet dus dat dat op een gegeven moment strafbaar gesteld wordt. En dat wordt. is heel makkelijk en, te krijgen, uh, APAAN of te maken? Nou of? ja, gemakkelijk te krijgen. Goed, ik, ik kan het niet krijgen. Je moet er natuurlijk wel je netwerk voor hebben en, en je connecties. Ja, Maar zo gaat het als je. Maar blijkbaar is het wel. Dus er in de. Misdaad. Als je ziet dat het toeneemt, he, dat uh, net ja. waar met afval van, van dat proces wordt ja. uh, uh, gedumpt... en ja. uh, het aantal gedumpt afval is verdubbeld weer. Ja, dat zou kunnen, een, een hypothese is dat men eigenlijk uh, anticipeert op de strafbaarstelling. Dus dat men nog van de laatste dingen af wil, van de, van de APAAN... om daar dus uh, actie voor te maken. En dan is men die partij in ieder geval kwijt... en dan kan men vervolgens gaan kijken of men over een volgende precursor overstapt. Meneer Bama zit u al achter die APAAN aan? Nee, dat moet eerst strafbaar zijn. Hè. Anders dan, dan ja, is maar het alleen goed, het, het, het maar gezellig. Maar nee, goed, het produceren het van ecstasy en, en, en alles wat zich daar afspeelt... Het, is dat een, een toenemende last aan het worden? Nee, uh, het, het is een, uh, ik ben het helemaal eens, laat ik maar zeggen. Maar uh, het, is, het is een telkens wisselend uh, tafereel. Dus die PMK, om maar eens wat te noemen, uh, volledig gelijk. Dat, dat, dat, dat kwam ooit uh, maar zeggen, met grote hoeveelheden uit China. Uh, daar hebben wij overigens afspraken over kunnen maken. En dan zie je inderdaad dat, laat ik maar zeggen, dat dat vrije verkeer van die PMK afneemt. Maar dat er op zich altijd een, een zoektocht is naar alternatieven zoals dat apparaat. Dat is, dat is zo, zo, zo, zo klaar. Maar voor u ook een zoektocht naar steeds weer andere netwerken? Of is het een, ja, zijn, zijn het hele andere mensen die zich daarmee bezighouden... dan, dan in andere soorten van de drugswereld bijvoorbeeld? Is het lastig om daar grip op te krijgen? Ja, ik vind dat wel lastig om de grip op te krijgen, omdat het zo'n uh, zo zo moeilijk vatbaar uh, systeem is. Hè. Dus het verandert, het verplaatst, de, laat ik maar zeggen, wereldlijnen veranderen. Nieuwe producten worden gebruikt die nog niet strafbaar zijn. Dus zit u er achteraan? Ja, waarvoor zou ik er achteraan zitten? Nou ja, het is vooral in Limburg, nee, zit Brabant, ook, he, dat geeft jawel, al weet aan. ik wel, maar achter dat middel, dat vroeg. Dus ik zit ook niet achter zouten erop aan. Ja, okay, uh, maar, maar, maar ook daar, het is niet strafbaar. Heb je enig idee waarom het bijvoorbeeld daar zo geconcentreerd is? Nee, ik zou het antwoord erop zullen moeten blijven. Nou, historisch zou dat kunnen zijn, omdat Brabant altijd al een, een, een provincie is... Waar, uh, waar smokkelroutes zijn geweest naar de grens. Dat is voor een deel ook wat de politie zegt. Uh, van oudsher al. Ja, we ja, dus zijn dat zou mogelijk... En een, een, een, nou nou, een van de redenen is dat, dat de vroeger de amfetamineproductie... ook in, in uh, amfetamine is tot 76 een legaal geweest in Nederland... Is, uh, met in de opium werd veranderd, op een gegeven moment naar lijst 1 gegaan. En men had dus gewoon een groot amfetamineproductie, onder andere voor geneeskundige doeleinden. Het was een geneeskundig product. Ja, en en nou daar gaat... zat dus heel veel know-how. En toen op een gegeven moment de amfetamine uh, verboden werd, is men op een gegeven moment over gestapt op NMMA, want dat lijkt heel erg op elkaar. meer middelen willen hebben, meneer Bouwman, om het ik aan zat, te pakken? Ik zat met te denken, ja. daar zaten de die zaten daar ook al aan de gedeelte. Precies. En, en, en ja, zo, ja, ja, ja. Met bier is, gebeurt het ja, dus nu ook, hebben we ja. ook al ja. gehoord. Ja. Maar was... zou u meer middelen willen hebben om het, nee. om het aan te kunnen pakken? Nee. Want zijn het, uh, zijn het niet zulke gevaren? Je hoort het in, uh, in, in, in de wiettel bijvoorbeeld, dat, uh, dat de, de wiettelers en wat daaromheen... dat dat toch keiharde criminelen ja. aan het worden zijn. Wat ja. is het beeld wat u hebt van deze groepen? Oh ja, die is in, uh, laat ik maar zeggen, in mentaliteit niet, uh, niet softer, zal ik maar zeggen... dan degene die in de softdruk zitten. Maar dan zou je ze toch het aanpakken is, ook? Ja, ik wil ze aanpakken, we pakken ze aan. Maar u vraagt, uh, heeft u meer middelen nodig om dat te kunnen doen? Zou u die willen hebben? Ik, ik vind niet dat wij meer opsporingsmiddelen of andere technieken nodig hebben. Er, zit, er zitten heel veel gevaarsaspecten. Als ik er nou nog eentje mag noemen... Wat, wat laatst nog door de bonden naar buiten is gebracht... dat is het opruimen van die chemische labs, door politiemensen mm -hmm. ook... En de vraag of zij wel goed beschermd zijn. Uh, en, en, en dat is een heel listig vraagstuk. Omdat je niet eens weet wat, wat voor troep zijn. allemaal in ja. die vaten en in die rommel zit. Het beste is natuurlijk om te voorkomen dat er überhaupt iets gedumpt wordt. Maar daar we, wensen wij u heel veel sterkte bij. Als uh, baas van de nationale politie. We danken u voor uh, dit gesprek. Gerard Bouwman. Uh, we gaan zo direct doorpraten trouwens nog even met Ton Abba, Maar ook met uh, Aldo Brinkman. Over uh, synthetische drugs. Maar eerst het nieuws. NOS. Marjan Koekoek. Dit is Radio 1.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 Minister Kamp is onderweg naar Groningen om daar te vertellen... wat het kabinet heeft besloten over de gaswinning. Om half vijf geeft hij een persconferentie in het gemeentehuis van Loppersum. Waarschijnlijk wordt de gaswinning verminderd... en komt er een compensatie voor gedupeerden.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 Er staan twee files op de A7 Horen richting Zaandam... tussen Afritavondhoorn en Purmerend, drie kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum... tussen Rijnsweerd en Lunetten drie kilometer. Dan staat een kapotte vrachtwagen, die lekt diesel. Dus het duurt nog wel even voordat dat allemaal opgeruimd is. De rechte rijstrook is dicht. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mon en Susanne Bosman. Ja, welkom wederom bij Radio 1 vandaag live vanuit uh, Café de Kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam aangeschoven. Is ook uh, cabaretier Emilio Goesman. Stom gaan we praten over de voorstelling... Uh, of in ieder geval de filmvoorstelling waar je naartoe bent gegaan. Ja. March, Do About Nothing. En je hebt een cd, moeten beluisteren van ons. <laughs> want je bent in het. the Wales. Ja, oké, okay. we gaan <laughs> ertussen... <Oe. laughs> het zo Oeh, dat is dan een hele kleine voorbode. Maar we gaan eerst uh, verder praten over ja, de productie van uh, synthetische drugs. Ja, want uh, daar hadden we het net uh, ook al over... Dat we, uh, blijkbaar de productie van die synthetische drugs enorm aan het toenemen is, in ieder geval als je het afmeet aan het afval wat uh, gedumpt wordt uh, Ton Nabbe uh, van de Universiteit van Amsterdam drugsonderzoeker en Aldo Brinkman van Scheikunde Jongens zit hier aan tafel Scheikunde Jongens, Aldo, dat is een, een, een filiaal van de, van de wiskundemeisjes We zijn wel mijn vrienden met de wiskundemeisjes maar uh, we Houd... zijn uh, scheikundigen we hebben een uh, paar jaar geleden een uh, weblog uh, zijn we begonnen we uh, hebben gewoon leuke stukjes over dingen die wij leuk vonden over scheikunde hebben gepubliceerd en dat werd uh, een beetje populair dat je bent poppen. verbonden aan de TU Delft. Ja, nu wel. Ja, um, is het nodig om scheikunde populair te maken dan? Wat, wat nou ja, Als je vraagt vragen? aan een willekeurige mensen, waar denk je aan bij scheikunde... dan zeggen ze allemaal rare dingen... zoals uh, gloortreinen plastics, en plastics. Uh. Nou, tegenwoordig maar, dus ook Breaking Bad. En tegenwoordig ook wat Breaking kun Bad. Kun je toch leuke dingen doen met scheikunde? Ja. Dat kan. Voor die paar mensen die het niet weten, is een tv-serie en daar is een. Ja, een, het gaat over die, een, uh, een middelbare schooldocent en uh, die, uh, die is heel intelligent, maar toch, uh, hij werkt op de middelbare school. En, uh, intelligent, het... maar toch, hij werkt ja, op de dus middelbare, middelbare school ja, dat wil ik juist Oeh, niet zeggen nee, het is een hele intelligente ja. man, maar hij zit er zelf nogal mee dat hij maar op een middelbare school zit en uh, er wordt kanker bij hem geconstateerd en uh, hij uh, verdient niet zo heel veel hij kan niet die doktersrekeningen betalen slecht verzekerd en dan gaat hij met amfetamine. Maar is, dat, is die populair? Is, is dat uh, iets waardoor er ineens inter meer interesse in scheikunde is? De serie is enorm populair. Uh, ja? Het draagt ook bij aan de, de interesse van, uh, van scheikunde. Ja? Ik weet niet of het ook bijdraagt aan de productie of mensen die zelf drugs. ook denken: goh, want als ik naar die serie kijk, dan, dan komt zelfs ik niet op het idee van, oh, dat kan ik ook. Nee, want het is toch in het echt moeilijk... je kunt niet als je goed naar die serie kijkt en je hebt die spullen... het precies zo namaken. Nou, er zijn twee dingen. Eén, uh, ik heb geen interesse om drugs te maken... want dat is een ontzettend een rotzooi. een hele jongen bent. En, nou, dat niet eens, oh. maar het is gewoon rotzooi. Ik bedoel, mm -hmm. waarom... Uh, als je slager bent en je hebt een bel... dan ga je ook niet mensen kapot hakken. Ik bedoel, ik ben een chemicus. Ik ga geen drugs maken. Ik... Ja, zoiets doe je niet. Nee, maar, goed, maar, dat is goed. Maar, maar is het voor mensen die dan niet zoals jij uh, het wel willen doen... Is het bijvoorbeeld GHB, is dat ik makkelijk heb, uh, te Ik heb gisteravond uh, eventjes uh, snel gegoogeld. Ik hoop niet dat de NSA mee heeft gekeken naar waar ik heb oh, gevoeligd. Maar, maar ik heb hier een lijstje recepten ja. liggen. De, de eerste komt uit uh, 1885... En uh, daar staat netjes in beschreven hoe je uh, met amfetamine maakt. Uh, 1885? 1885 okay. was het ja. eerste wetenschappelijke maar, publicatie die ik kon vinden. Ja, het is pas gemaakt in 1923, uiteindelijk gesynthetiseerd. Het ja. heeft nog 40 jaar geduurd voordat het uiteindelijk... Uh, Precies, en uh, de, de methode die, die Walter White, de hoofdpersoon in Breaking Bad, gebruikt. Uh, ik kwam daar een, een nette publicatie tegen uit uh, 1990... En de, staat in dat sinds de jaren zestig al uh, op deze manier uh, met een amfetamine crystal meth gemaakt kan worden. Maar op een die manier die makkelijk uh, te doen is of na te doen? Tja, uh, als u mij de grondstoffen geeft en een weekje, dan, uh, dan moet ik er wel uit kunnen komen. Maar... Dat, dat wil u niet, dat zei hij <coughs> net al. Ja? Nou, ja. Het, hoe zou ik het vergelijken? Um, Zeg een ingewikkelde appeltaart. Euh, zeg een, een lekkere taartantin. Ik bedoel, het is niet heel eenvoudig. Dan moet je eventjes goed kijken. Je moet de, de, de dingen kopen. En je hebt ongeveer drie stappen nodig om te maken. Eén, je moet de aardappels schillen en, en koken en spullen bij doen. Twee, je moet de taartbodem maken. En drie, dan moet je dan bij elkaar doen om ons te gooien. Nou. Heel Nederland je je een beetje handigheid. Dus wat dat betreft, de... nou, als, als je die, die vergelijking Nederland, maakt. Let op, heel Nederland bakt. Mensen kunnen bakken. Ik kan chemie. Dit is natuurlijk een beetje ingewikkeld opgeschreven. Ik bedoel, als ik dit aan jullie geef... Kunnen we er niks mee? Nee, ik niet. Dat denk de ik, maar als nee. ik dit zo lees, dan denk ik... nou, ik denk dat dit voor mij nog okay. zo lastig is. Maar goed. Nou, nou ja, goed. Maar zien we dat dan? En ook dan nooit voor jezelf, recreatief <laughs> of zo... dat je gewoon dacht van, nou, ik heb vanavond wel zin. Nou ja, als jij voor mij uh, eventjes kijken een paar liter... Uh, ...epidrine kan vinden en wat ja, heb ik rode heb ik fosforus. Ik. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Aan, aan tafel zit ook, uh, welke admiraal, een barista, dat is iemand ja. die heel goed koffie kan maken. Straks gaan we er uitgebreid over praten. Herken je iets als je dit hoort over um, bereiden, die ja. doen bij elkaar en een goede apparatuur? En... Nou ja, ik, ik heb het geluk dat ik een legale drugsmaker ben, uh, wat <lacht> uh, dus, um, um, en, um, Ik heb toevallig de afgelopen vier dagen op de horecava gestaan. Uh, dan krijg je natuurlijk uit het hele land uh, mensen uit de horeca... aan je espresso-machine. En uh, het grappige is, is dat uh, heel veel mensen zeggen... nou, laat mij maar even. En, uh, en dan... Uh Achterkomen dat het eigenlijk heel moeilijk is om, uh, toch om lekker koffie te zetten. Ja. Want, uh, alleen grondstoffen, ja. dat is dus niet genoeg. Nee, het is uh, een combinatie van vele factoren. Nou ja, goed. Ja. Hoe, hoe dat dan wel moet gaan we zo van je horen. Maar nog even drugsonderzoeken, Ton Nabbe. Want uh, het, het is in ieder geval dus allemaal zo te vinden. Hè, als je er naar op zoek bent. Uh, zie jij ook, uh, wat dat betreft, ontwikkelingen erin worden net. Ja, het verandert ook per grondstof die wel of niet ja. legaal of illegaal zijn. Wat, wat, wat verwacht jij zijn nieuwe ontwikkelingen op dit vlak? Nou, we zitten weer in een nieuwe synthetische revolutie. kunnen we zeggen. Er komen per jaar ongeveer. We 40 nieuwe middelen uit. Uh, die officieel geregistreerd zijn bij de Europese Commissie. Uh, niet in elk land allemaal. Uh, soms komt er eentje in, in Portugal, dan eentje in Finland, in Amsterdam wat. Soms zijn het allemaal synthetische cannabinoïden. Uh, dan zijn we catinone. Maar wat, de, de trend daarin is eigenlijk middelen die heel erg lijken op de klassiekers. Stimulerend of hallucinerend. Uiteindelijk zijn de stimulantia blijven gewoon met stip de meest populaire middelen. Uh, ecstasy, amfetamine, cocaïne. Maar je hebt dus ook uh, uh, synthetica die dat, uh, die dat eigenlijk... Uh, uh, uh, uh, nabootsen. Alleen, ja, niet, op de, niet zoals de klassieke doen, maar net iets anders. Ja. Het duurt iets langer, het duurt iets korter. Je, je hebt net niet die high die je wel van de hebt. En da, hmm. daar zijn dus chemici bij en die sleutelen aan die moleculen. En hmm. maken dat. En vervolgens uh, laten ze het in China in productie brengen. Komt het via China weer terug? Gaat het hier in een webwinkel? Komt het via de webwinkel bij? Uh, via de postbode wordt afgeleverd. Heb je de high? En uh, ga je over internet over vertellen? En dan uh, zeg je van, heb je het ook al geprobeerd? Nee, wat is dat dan? Oh, nou, dan wil ik het ook wel eens een keer proberen. Nou, zo dat. Nou, herken je dat, Emilio Roesman? Uh, yes, nou, ik, oh, ja. <laughs> ik leer nu dingen. En nou ja, ik herken uh, in die zin denk ik de hele tijd aan mijn broer... dat ik denk, van, ik hoop niet dat hij dit allemaal hoort. Dat uh, die nogal gevoelig is die was, voor... Uh, ja, die was verslaafd. Of ja, is een verslaafde, dat moet je dan zeggen. Maar het is, uh, ja, de gevolgen zijn gewoon uh, natuurlijk uh, niet te overzien. Dat is, dat, is, dat is vooral het verhaal wat ik heb meegemaakt. Nou makkelijk om het allemaal op je broer af te schuiven nu. Makkelijk om het op mijn broer af te schuiven. Nou, nee, nee, nee. nee, nee. Ik bedoel, de, de zorg die wij daaraan hebben gehad. En, voilà. en de ellende, okay. ja. Nou, is, is, is het zo dat GHB dan ook uh, veel populairder... hoe is het gebruik onder jongeren? Wat weten we daarvan? Nou, daar weten we inmiddels wel aardig wat van. Het, het is eigenlijk vergeleken met, uh, met de klassiekers, zoals ik al noem. Coquina, amfetumine. een redelijk klein middel. Alleen, het, het is een enorme probleemdruk. Het is uh, makkelijk te maken, vandaar ook de lokale, uh, lokale productie. Ook in, in, in dorpen als uh, Rukven, uh, Vroomshoop, uh, uh, Jouwen. Dus er zit echt in, in, in dorpjes van niks waar gewoon GHB gewoon in de garage van opa bij wijze van spreken wordt gemaakt. Heb je dat Als je, als je de ingrediënten. Ik, ga, ik, ik weet er wel iets van, maar ik ga ook onderzoek doen. Ook, uh, in samenwerking met de politie. Uh, die hebben ook gevraagd of we dit uh, mogen uitvoeren. Vooral in, in de dorpen en de gemeentes en de randen van, uh, van het land. Uh, daar zie je vooral problematisch gebruik. Jongens die met flesjes GEB rondlopen, de hele dag zitten te doppen, op een gegeven moment uitvallen, uh, omgaan en. Uh, Opgenomen worden afkikken van de en de weer terug. Dus keten. het doet me een beetje denken aan de heroïnegolf... zoals we in de jaren 70 en 80 hebben, hebben gezien. Nou, dat kennen we bijna niet meer. Uh, ander middel, wel problematisch. En ook volstrekt ander gebruik dan we hier in het hippe Amsterdam kennen. Ja, en, Daar, en heel nou, gevaarlijk dus als... nou, het is eigenlijk. Nou, we zijn eigenlijk pas uh, een paar jaar geleden achtergekomen... dat het een behoorlijk verslavend goedje is. Wat, zijn, wat, wat je er nu al van weet, van, van wat het in al die dorpen en zeg maar op het uh, platteland, om ja. het zo maar dan toch maar te noemen. Uh, wat zijn de gevolgen die, die je daar nu al van ziet? Nou, de gevolgen is uh, meer criminaliteit, overlast, mensen die oud gaan, uh, enorme belasting van, uh, van bromsnor, Want je hebt daar niet een heel politieapparaat wat daar zit. Maar dat is gewoon dus de moedige moeders die spelen daar natuurlijk wel binnen Omdat de hulpverleiding niet uh, toereikend is. De in die moedige dorpen. moeders. Ja, de, de hulpverlening zit niet overal. Dus er zijn ook gewoon gezinnen die het opnemen voor andere gezinnen... en gewoon bij de verslaafde kinderen over de vloer komen. Wat ik een heel goed initiatief vind. Dus je ziet daar ook wel uh, hulp uh, de, tussen buren ook wel. Maar soms ook schaamte, omdat je een zoon hebt die verslaafd is. En dat wil je liever niet bekendmaken in het dorp. En maar wat kun je als je samen... Want je gaat samen met de politie onderzoek doen? Ik, nou, ik ga in opdracht van de politie onderzoek doen. En ik ga vooral kijken wat er gebeurt in de praktijk... en hoe ze daarmee omgaan. En hoe eventueel lering getrokken kan worden uit de aanpak dat namelijk de golf en het gebruik totaal verschillend is. De het ene dorp is het al tien jaar, in het begint het net. Dus je kunt daar ook leren van elkaar. In Nederland is een klein land, uh, uh, maar soms zijn de verschillen heel groot ook. Tussen, alleen al tussen dorpen dorp onderling. Uh, dus ja, dat, dat is eigenlijk een beetje meer... Uh, uh, vooral ja, die praktijk beschrijven en ook waar de politie mee in aanraking komt. Oké, okay, we gaan... Uh, als je het meer weet... Graag, uh, kom terug en vertel erover. Uh, eind eind volgend Londen. jaar. oké, okay. ja. <laughs> dat eind, eind, eind dit jaar, ja. Spreek je ja. weer dan, ja. Tom Nabber. Aldo Brinkman uh, voor, de, voor dit onderwerp uh, en dit moment ook even dank. Want we gaan nu eerst weer muziek beleven. My baby. Joost van Dijk en Daniel De Vries kregen we mee. We gaan zo nog met ze praten. Emilio Guzman, onze gastresistent, zei... Had ik dit maar mogen recenseren? Ja, absoluut. Dit was geweldig. Ik vond het heel goed. Ja. Ja, ja, maar Want... dat zegt ook iets over de rest. We ja. beginnen met... En ik zwaai nu, maar gewoon niet luchtledig. Ik sta hier voorkomen op Het is De gastrecensent. <laughs> Daar is hij hoor, de gastrecensent. Emilio en moet... Goed, we hebben je al vier keer geïntroduceerd nu. Nogmaals welkom. Ook aan tafel natuurlijk Tom Nabo, Aldo Brinkman en Wilco Admiraal. Heel kort even, als het om cultuur gaat, Wilco, een fan van? Een fan van koffie. Ja, <laughs> koffie. Tom, en, uh, uh, uh, Jeetje, een fan van, uh, van goede muziek. Aldo? ja. I fucking love science. Ah, ah, ah. Ik me, Koffie is inmiddels ook een hele bekende goede band. Oké, oh, ja, oh, die kennen wij van. nog weer niet. Wat dus, is het, funk? Ja, uh, het is funk, bijna reggaeton achter. Oké, okay, uh, okay. uh, Muziek. Ja. Hebben we die toch weer meegenomen. Emilio, mm. uh, jij bent naar Much Do About Nothing geweest, een film. Ja. Uh, en je gaat het hebben over mm. het album Hetse of Woe van uh, Geppetto en de Wales. Maar eerst even, je eigen show, uh, een dunne dekmantel, deze week in première gegaan. Nee, nee, volgende week, oh. uh, of over twee weken zelfs, uh, 29 januari gaat hij in uh, première. Goed. Ben je klaar? Ik, uh, ik ben er klaar voor, ja. Ja, ja zeker. Ik. Uh... Ja, dat moet ook wel nu, uh, om de hand natuurlijk. Maar uh, hij gaat goed, ja, ik ben echt... Uh... Jij bent niet van, van het last minute werken of juist wel? Nee, nee ik ben inderdaad heel strak. Ik begin al met, met try-out ook altijd meteen dat ik precies weet wat ik, uh, wat ik wil doen. en zo Ik ben best wel streng op mezelf. Dus ik heb inderdaad al een, een bulk aan uh, dingen die gewoon werken, die, die, die ik leuk vind en zo. Uh -huh. En dan... Uh, en dan ga ik gewoon eindeloos fine-tunen. En dat duurt dan weer lang bij me. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ja, wat jij leuk vindt, maar dan merk je dat de mensen in de zaal het ook wel leuk vinden. Ja, maar het begint bij ja. dat ja, ik dat lijkt het leuk me ook wel vind. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, nee, natuurlijk. Uh, dit is wel. Je bent wel een, een cabaretier en, en, en, en ik vind lach echt heel belangrijk... zeker voor de zwaarte van de onderwerpen die ik soms bespreek. is wel ja. handig, ja. Als, je, ja. Als, je, als de mensen op het label cabaret afkomen... dan is het fijn als er gelachen kan worden. Ja, ja, ja. hard. Ja, ook ja. nog, ook nog. Okay. Ja, dat moet. Goed, ja. de recensie. Laten we beginnen met Geppetto in the Wales. Gisteren stonden ze op Eurosonic. Sonic, uh, album kwam uit. Uh, wat voor muziek is het? Het is uh, folk, uh, indie, um, uh, meerdere vocalen, zo, ja... Uh, yeah. Dat, dat, dat, dat is het. Het is een beetje... Uh, we kun, een we beetje... kunnen iets laten horen, geloof ik. Weer heel anders dan My Baby. Ja, yeah, dit is inderdaad heel anders dan uh, My Baby. Ze zijn muzikaal echt wel uh, sterk. hoor. Ze, ze kunnen echt wel wat. Alleen ik... Uh, ik moest de hele tijd denken aan van ja, dit zijn van die hipsters die ik dan wel eens in, in uh, koffietentjes, uh, excuus uh, daarvoor, uh, uh, zie. <lacht> gewoon dat, dat ik denk van ja, uh, ze kunnen het allemaal wel heel goed, maar het is zo, zo, zo een beetje slap, uh, vind ik het. Mist er gewoon, beetje braaf. Ja, het mist een beetje pit. En, en het deed me denken aan, dat, dat is eigenlijk waar ik de hele tijd aan moest denken, aan zo'n latte macchiato... met een enorme plens melk. Dat dus ja, je denkt, dit ja. gaat helemaal niet meer om koffie. Dan, uh, dit roten. is... Die cirrus, sorry, het, ja, er yeah. zit niks yeah. meer... Ja. muzikaals in. Nee, en zo nee. Nee. Dat je, dat je nee. denkt, ja, je word, je, je, koffie moet dat ook doen. Weet je, dat je ergens zin in krijgt. Of in ieder geval dat je heel erg... Ja, ja, en muziek moet dan ook misschien meer gevoel brengen. Dat daar is ja, is klopt dat, dat bij koffie deze muziek gedraaid wordt? Um, ja, uh, het oh. is uh, op dit moment <laughs> natuurlijk ook... dat uh, de, de, de barista-cultuur is, is het nieuwe dj Dus in die zin uh, daar komen ook, ook heel veel mensen op af... die, die uh, zich uh, uh, met de muziek misschien niet aan de kost komen... en uh, ondertussen in een koffiebarretje werken om zich uh, te bezoldigen. Maar bij hele grote dus, uh, koffieketens kun je ook cd's kopen met hun muziek. Ja, ja, de, uh, Tim Knol, uh, die is ooit begonnen bij de dus, oh, ja? Uh, dat, ja, Ik zeg niet uh, dat, ja. dat alles... Uh, in koffieteentjes, maar ik deed me denken nee. aan die hipsters... die dan gewoon van die... Van die, ja, help, help een beetje babbelige gesprekken hebben. Ja. En, en, en, en dan ja. inderdaad van die, ja, uh, dubbele cafeïnevrije cappuccino... met uh, ja. schuim van sojamelk ja. en een vleugje kaneel bestellen. Ja. En, en, een, en dan worden ze en nog gewoon... niet wakker. Nee, nee. In, in, inderdaad. Nee, nou ja, ik, ik, ik, de, ik miste gewoon, uh, gewoon, de, gewoon de pit. En Jij en gaat het... Jeppetto en de Wales, uh, de, daar ben je geen fan van, kortom. Nou, nee, ik, ik zeg niet, volgens mij, uh, je moet er van houden. Dus, dus het ja, is tuurlijk. inderdaad niet, ik ben er geen, uh, geen uh, fan van. En het deed me, ook dit fragment, dat doet ook een beetje denken aan Coldplay. Mm. En ja, Coldplay, dat is uh, al best wel een tijdje geleden... Ja. Als je dat nu nog nadoet, ja, dan okay. ben je wel uh, laat. Laten we dan naar het toneel gaan. Sorry, nee, dat is helemaal niet toneel, zo. Want ze doen wel hun best en zo. Maar oh, er zitten wel... fans van... Er zitten misschien films. wel ook fans. Ja, ja, ja. Maar ja. een mening moet gewoon een mening zijn. Nee, we zijn. vragen ja, daar, je erom. Heel goed, Emilio. De, de film, uh, naar, naar uh, een verhaal van Shakespeare. What you do about nothing. Ja, de film was verschrikkelijk. Nee, de film was uh, fantastisch. <laughs> het was echt geweldig. Het was misschien ik... niet een goede dag. voor <laughs> <laughs> Nou, ik ben groot fan van, uh, van de regisseur, uh, Joss Whedon... Uh, die uh, echt uh, hele uiteenlopende dingen heeft gemaakt... ook in uh, genres zit waar ik uh, ja, een beetje fan van ben. Uh, hij, hij schrijft uh, comics, uh, heeft een prachtige X-Men-comic uh, geschreven... Hij heeft uh, uh, Buffy de Vampire Slayer gemaakt. Wat voor mij echt jeugdsentiment is. It is het eenzelfde soort film? Of, uh, uh, nee, dat... nee, nee oh. het is dus, uh, dat vind ik het bijzondere. Hij heeft uh, uh, The Avengers heeft hij, uh, uh, gemaakt. Ook uh, die grote, uh, enorme Hollywoodfilm. Mm -hmm. En toen heeft hij dus uh, in een uh, pauze tussen het draaien van twee weken... heeft hij deze film gemaakt. En, Zo even en tussendoor. Is, even tussendoor en bij hem thuis en met bevriende acteurs... En, en dus een, ja, een stuk van Shakespeare, wat, wat, wat, wat vrij... Het is wel een comedy, dus het is... maar ja de, de teksten zijn natuurlijk altijd uh, zwaar. Het, zijn maar het de was... oude Shakespeare-teksten of is het wel naar het hedendaags uh, vertaald? Het, het is naar het hedendaags vertaald uh, wat betreft uh, omgeving en kostuums. Uh, Ze hebben gewoon een pak aan en zo. Maar het zijn wel de oude teksten. Dus, uh, okay. En grappig dat het is. Dat oh, ja? vond ik zo bijzonder. Ja, ik vond het echt, uh, echt heel grappig en, en leuk om te zien... En, Nee, wat, me vooral, ja, wat ik zo bijzonder vind... is dat hij dus echt doet waar hij gewoon zin in heeft. Dus dat hij, en ik, ik probeer dat ook een beetje... dat je ja, bij een voorstelling maakt waar je zin in hebt. Ik heb met een vriend tussendoor ook een een serie gemaakt over een, uh, ja, een fantasy-comedy-gezelschap... over een Lord of the Rings-achtige gezelschap die dan vergadert. Mm. Dat is maar dit is een hele goede manier van, voor, voor mensen die Shakespeare misschien... die heb je nog niet kennen, om daar voor het eerst mee in aanraking te komen. Dus. Ik denk het een hele goede manier, maar ook uh, met Joss Whedon zelf. En, en ik denk gewoon, ja, het is gewoon een grappige, uh, mooie, lieve, leuke film. Ja. Zo... Weet je, een romantische comedy die ik wel trok. Uh, ja. Ja, ja. En, en het kan inderdaad een eye-opener zijn, inderdaad. Shakespeare, daar uh, werd toch ook over gezegd. In Shakespeare zit ook altijd uh, iemand die verkleed is. Er zit altijd een hond in. En, uh, het is altijd heel kluchtig, kan het zijn in ieder geval. En heel luchtig, in plaats van dat je denkt... als je op de middelbare school zit, van oh, wat is dat saai en zwaar. Nee, inderdaad, dus dat, uh, er zaten uh, ook ja. een beetje kluchte elementen in. Uh, uh, maar dan, ja, extreem grappig. Ik vond het heel goed... Ja, het is wel duidelijk, als we je vragen uh, welke van de twee raad je aan, dan, dan wordt het de film dus. Uh, Geppetto en de Wils, toch? Ja. Nee, nee, uh, de film. Uh, inderdaad. Ja, ja. Ja. Nou ja, ik weet niet of dat als, als we even weer Wilco, komen, uh, als je dit gehoord hebt, ja. waar zou jij even kiezen? Um, ik wil dan wel even goed luisteren naar Geppetto en de Wils. Uh, Misschien voorbij um, Shakespeare. Shakespeare uh, uh, ik aan de denken, daar ga ik vanavond al heen als ik het hoor. Ja, ja, als En ik Aldo? Wil. Ik vind Noah en de Wils wel heel leuk. Maar uh, ik denk toch wel okay, een Ik voor de film een mix. Pomp. Uh. <laughs> Ik kan eigenlijk een andere film op mijn verlanglijstje Namelijk? Uh, ja, de die wil ik gewoon uh, zien. Ja. Die is fantastisch. Ja. Dus uh, dat lijkt me heerlijk gewoon... Het uh, ja. Ja. Is, <laughs> is wel even een zit. Hoezo? <laughs> hij duurt drie uur. Is dat een straf? Nee, dat is heerlijk. Het leed, ja, dat, ja, is, ja. Een, dat is een om ja. drie uur. Heerlijk. Ja, het gaat over een beurshandelaar, ja. Leonardo de Caprio. Ik ja, heb ja, hem nog ja, niet ja. gezien, Suzanne Ja, ja, ja. ik heb hem ja. gezien. hij ja, is fantastisch. Ja. Ja. Oké, okay. goed. Nou, dank jullie wel voor jullie reacties. En met name, Emilio, dank voor je gastrecensie. Geen dank. We gaan het over iets anders hebben. Bitcoins elektronisch geld, waar je vrijwel anoniem mee kunt betalen op internet. Ook op schimmige websites, waar je dan illegale spullen kunt kopen. Nou, politie en justitie hebben die bitcoins en wat je er allemaal mee kunt doen ook ontdekt inmiddels. Goedemiddag, persoefensiel Gabriele Hoppenbrouwers van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Goedemiddag. U hebt een test uitgevoerd. Wat hebt u nou precies gedaan? Nou, een test uitgevoerd. We hebben een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid... om illegale producten aan te schaffen met bitcoins. En dan Dus moet u je hebt denken... zelf iets uh, geprobeerd te kopen? We hebben uh, een, een vuurwapen gekocht. Oh, kijk aan. En was dat moeilijk? Uh, nou, dat, dat bleek dat we, uh, ja, we, we... We hebben ons begeven... Uh, op het Tor-netwerk. Dat is een apart deel van het internet. En dat is een netwerk waar, je, waar illegale goederen worden aangeboden... zoals vuurwapens. En waar je ook vrij anoniem op kunt opereren, Nou ja, dat is inderdaad het verhaal. We hebben hier eigenlijk met een dubbele anonimiteit gehandeld. We hebben namelijk gehandeld met bitcoins... en we hebben ons begeven op het Tor-netwerk. Nou, kunt u nog even heel kort even uitleggen wat bitcoins zijn? Uh, bitcoins uh, uh, zijn... hebt uh, uh, ja, is eigenlijk geld... Uh, uh, uh, ja, virtueel geld... Ja, en, uh, en u hebt er een vuurwapen mee geprobeerd te kopen. We en hebben... het is gelukt? Ja, dat is gelukt, ja. En dat was dus wel heel makkelijk? Nou, makkelijk. Uh, ik, ik weet niet of je het meteen makkelijk kan noemen... maar het is in ieder geval wel gelukt. En maar wat, wat maakt het uit? Dat, want met geld kan het ook. Dus waarom is dit belangrijk? Uh, dit is belangrijk omdat we eigenlijk echt wel wilden weten... Uh, wat die bitcoins, wat je daarmee kan... en of je daar inderdaad... Uh, op die uh, website uh, op die manier uh, goederen mee kan aanschaffen. En, en nu? Wil u dan dat bitcoins nu verboden worden? Of? Nee, we, we, en nu? Uh, wij hebben gewoon geconstateerd... en eigenlijk is het verder aan, uh, aan, aan de politiek uh, wat er nu moet gebeuren. Ja. U, u hebt intussen dat, dat wapen ook geleverd gekregen? Ja, het wapen is geleverd. En wat doet u ermee? Wat doen wij ermee? Nou, wij doen er niks mee verder. U slaat het op en u zegt dit was het wapen dat wij met ja. bitcoins uh, ja. hebben verkocht. Nou, in ja. ieder geval bent u wat wijzer geworden over die uh, toch wat schimmige wereld... van het uh, netwerk en het Tor en de bitcoins. Ja. En hebt u daar wat meer inzicht in? Je kan er in? heel veel mee met bitcoins. Ja, dat lijkt. Ja. Ja. Dank u wel ah. voor okay, deze informatie. We gaan zo direct natuurlijk doorpraten. Ook nog over koffie en over heel veel andere zaken na nieuws en reclame. Tot zo.